5 uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. EU-landen willen nieuw verdrag, Groot-Brittannië buitenspel. Kabinet overweegt extra ingrepen en wateroverlast in regio Rotterdam.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 Merkel zei na afloop dat de uitkomst een doorbraak is voor de stabiliteit... en dat de eurozone stap voor stap aan geloofwaardigheid wint. Europese bankpresident Draghi noemde het resultaat erg goed voor de euro. De ECB heeft besloten een grens te stellen aan het opkopen van staatsobligaties... in de verwachting dat de gewone banken nu weer voldoende vertrouwen hebben... om dat zelf te gaan doen. De waarschijnlijkheid van extra ingrepen neemt toe. Dat zijn minister De Jager na aanleiding van nieuwe sombere cijfers over de economie. De Nederlandse bank zei vandaag dat de groei bijna tot stilstand komt... en volgens ingewijden houdt het kabinet rekening... met extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro. Ministers benadrukken dat extra maatregelen nu niet aan de orde zijn... en dat daar pas volgend jaar over wordt gepraat. Ze willen ook niet ingaan op cijfers. De jager erkende wel dat het er niet rooskleurig uitziet. En vicepremier Verhagen zei dat de seinen op donker oranje staan. In het Rijnmondgebied is op verschillende plekken overlast ontstaan door het hoge water. In Maasluis, Vlaardingen en Schiedam zijn straten ondergelopen. Rond drie uur vanmiddag werd de hoogste waterstand bereikt. Het water zakt sindsdien langzaam. De brandweer kreeg een aantal meldingen van ondergelopen kelders. Rijkswaterstaat heeft bij Capelle en Krimpen aan de IJssel... de Hollandse IJsselkering bij de Algarabrug gesloten... Die kering was na de watersnoodram van 1953 het eerste deltawerk. De verwachting is dat de kering zeker tot acht uur vanavond dicht blijft. De hoge waterstand komt door een combinatie van westerstorm en vloed. De grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB... gaat een staking organiseren tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. Volgens de bond houdt minister Van Bijsterveld zich doof... voor alle kritiek op haar wijziging van de onderwijstijden... De minister wil de zomervakantie een week inkorten... en het aantal lesuren op 1040 houden. Eerst was er van plan dat terug te brengen naar 1.000. Volgens de AOB staat het onderwijs met de rug tegen de muur... en stelt de minister onwerkbare eisen zonder extra geld te geven. De AOB wil gaan staken als de Eerste Kamer de wetswijziging behandelt. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Geen enkele buitenlander wil zich in het openbaar laten verhoren... door de parlementaire enquêtecommissie... die onderzoek doet naar de kredietcrisis. Voorzitter De Wit zei dat zijn commissie wel met een aantal buitenlanders besloten gesprekken heeft gevoerd en dat dat veel informatie heeft opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de openbare verhoren. Volgens De Wit is het overgrote deel van de feiten inmiddels duidelijk en hij hoopt het rapport eind maart klaar te hebben. In Congo heeft zittend president Kabila de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij 49 procent van de stemmen gekregen. Zijn belangrijkste rivaal, oppositieleider Chitsukedi, staat op 32 procent. De bekendmaking van de verkiezingsuitslag werd meerdere keren uitgesteld. Als reden gaven de autoriteiten logistieke problemen op. De oppositie kondigde al voor de bekendmaking van de uitslag aan de straat op te gaan. Zij zegt dat er massaal gefraudeerd is in het voordeel van Kabila. Politie en justitie denken dat er nooit een snelwegschutter is geweest. Tussen augustus en november sneuvelden op verschillende snelwegen autoruiten. Gedacht werd dat de auto's waren beschoten. Op een persconferentie werd vanmiddag verteld dat er uitgebreid onderzoek is gedaan. In een aantal gevallen was er sprake van steenslag. In de meeste gevallen was de oorzaak van het sneuvelen van de autoruiten niet vast te stellen, zegt de politie. In totaal zijn er 179 auto's onderzocht. Er zijn nooit kogels gevonden.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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er zijn een paar opvallende files, het zijn er niet zoveel. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu wel veel vertraging. Er staat tussen knooppunt Empel en Vught 10 kilometer stil. Er is een kettingbotsing geweest. Beide rijstroken zijn dicht. Voorlopig wordt u daar langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden kan het beste via OS over de A59 en de A50. Een paar andere files die opvallen staan op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... tussen de Alfred Loenen en Apeldoorn-Noord, 7 kilometer. En de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijzoors en knooppunt Ewijk 10 kilometer. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen. U spaart voor iets leuks. Een tv, bruiloft of mooie reis. Maar wilt u uw spaardoel sneller dichterbij brengen? Dat kan.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 Oh, mm, zo lekker. 20 procent. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. We hebben het wekelijkse gesprek tussen Michiel Breedveld en minister Donner. We hebben ook aandacht voor de Eurotop, de bezuinigingen en de schutter, die geen schutter bleek te zijn, maar gewoon een steentje. Korse tegenwind, economisch zwaar weer. vicepremier premier Verhagen klonk niet erg optimistisch op de wekelijkse persconferentie. Het stoplicht staat op diep oranje. Hij zei het allemaal naar aanleiding van het nieuws van de Nederlandse Bank... dat er minimaal 5 miljard euro extra bezuinigd moet worden. En de vraag dringt zich op of het stoplicht inmiddels niet al op rood staat. De uh, signalen staan op oranje. Uh, de economische ontwikkeling die geeft aan dat we uh, fors tegenwind hebben... en dat, uh, uh, dat we in zwaar weer uh, terecht te komen. De tegenvallende economische groei die stelt ons uiteraard voor, uh, voor uh, behoorlijk wat, uh, wat uitdagingen. Uh, maar uh, dit zijn ramingen van de Nederlandse Bank. Het zijn geen realisatiecijfers. Uh, ik waag me niet aan voorspellingen. Bent u het met mij eens dat Nederlandse stoplichten na oranje altijd op rood springen? In Nederland is dat het geval. In Duitsland weet u dat ze van oranje ook weer op groen kunnen. Maar als u het, als u het helderder wil hebben, dan ben ik best bereid om aan te geven dat als je kijkt naar niet alleen Centraal Bureau van de Statistiek, de laatste kwartaalcijfers, nu de Nederlandse Bank met een aantal ramingen, dat het donker-oranje is. Ja. Maar bij welk signaal denkt u. nu staat het stoplicht echt op rood? Um, wat ik zeg is dat wij ons zullen buigen over de consequenties voor zowel de maatregelen die we moeten nemen op het punt van het budget, maar ook op het punt van de eventuele hervormingen. Dat we ons daarbij zullen baseren op, op, cijfers, op actuele cijfers van het Centraal Economisch Plan in, in februari. Ja, dat was de minister, de vicepremier van Hagen. Jos Vullings, hij stelde die vraag over die stoplichten. Hij is nog steeds in Den Haag. Jos, begrijp ik het nou goed dat hij eigenlijk gewoon die cijfers niet vertrouwt? Nou, nee, dat, dat is niet het geval, hoor. Maar het kabinet baseert zich alleen op de officiële cijfers... van het Centraal Planbureau. En je hoorde het Verhagen net al zeggen, die komen pas in februari. En dan zullen de onderhandelingen van start gaan. Maar goed, het is wel heel erg duidelijk dat we er niet goed voor staan. Uh, overigens uh, verschenen vandaag in de, in de media ook het bericht... dat er maximaal wellicht 10 miljard bezuinigd ja. moet worden. Uh, hebben we zelf ook gemeld. Ik kan wel zeggen, dat komt niet uit een officieel stuk... Uh, gebaseerd op gefundeerd onderzoek, is een inschatting maar niettemin een heldere waarschuwing van bekende... maar tevens altijd onbekende Haagse bronnen. Ja, maar goed, ongeacht die bronnen. Hij baseert zich dus straks op uh, februari de echte cijfers. Maar dan komt het toch uit dat er bezuinigd uh, moet worden. En als je bezuinigen moet, dan circuleren er dit soort bedragen. Ja, dan moet je volgens mij fors ingrijpen. Ja, dat moet ook zeker. Er moet, er moet flink bezuinigd worden. En ja, je hoort het net ook al, uh, Maxime van Haag gezegd. Hij nam zelfs het woord hervormingen in de mond. Nou, dat woord staat in Den Haag... voor voor bijvoorbeeld de aanpak van de WW-duur... beperking van de hypotheekrenteaftrek. Maar goed, toen gingen we natuurlijk vragen stellen van... waar denkt u dan zelf aan, meneer Verhagen? Ja, toen hield hij de boot af, nog niet aan de orde. Maar hij zei wel het volgende. Uh, kijk, er zullen altijd... Uh, iedere partij heeft zijn uh, heilige huisjes. En uh, tegelijkertijd heb ik al eens eerder gezegd... dat uh, ook bij heilige huisjes het kan voorkomen dat de dakkapel lekt. Uh, en dat je dus maatregelen zult moeten treffen. Ja, dus de, de taboes gaan wellicht van tafel af. Of wellicht dat hij zet de deur toch wel wagenwijd open. Dus ja, er komen echt ingrijpende maatregelen waarschijnlijk. En dus komt de hypotheekrenteaftrek zeker op de tafel te liggen bij het kabinet. Ja, eigenlijk zegt hij met zoveel woorden... Eh, niet elke politieke partij moet eh, erbij volstaan... om elke keer het verkiezingsprogramma voor te, voor te lezen. Ja, nee, dat, dat, dat zei hij letterlijk. En daar eh, dat was uh, Geert Wilders natuurlijk een paar weken geleden mee begonnen... door iedere keer te hameren op bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Wil je je bedragen van meer dan 5 miljard realiseren... dan red je het niet met schapen, dan moet er echt hervormd worden. En dat houdt in dat iedere partij over zijn eigen schaduw heen moet stappen. Ook de VVD en het CDA, want die hebben nadrukkelijk de kiezer beloofd... niet aan de hypotheekrenteaftrek te mogen. Nu is het natuurlijk zo dat je beste hypotheekrenteaftrek... Eh, kan handhaven, maar dan moet je weer andere dingen hervormen. Maar kortom, eh, politieke pijn gaat genomen worden. Het wordt, pittig, het het wordt pittig volgens mij, het komt voor, ja. Nou, dat is een understatement inderdaad. Ja? Bedoel, ze, ze hebben zich alle drie wel uh, gecommitteerd aan de afspraken... als het echt heel erg zwaar tegen zit, gaan we extra bezuinigen. Maar ja, er liggen wel een hoop taboes. Dus echt gemakkelijk gaat het niet worden. Maar ja, uh, dan dringt zich natuurlijk de vraag op... die je ongetwijfeld wilde stellen, overleeft <lacht> de coalitie dit? Ik was nog niet van plan om op te stellen. Maar, maar als het... jij erover begint, geef het antwoord maar. Ja, dan is... Nou dit mijn antwoord. Als de, politiek, eh, als de politieke wil er is en men vertrouwt elkaar, dan komt men er wel uit. Het zijn vreselijke clichés, maar ja. altijd waar. Goed, krijg je ook geen ongelijk. Joost, dankjewel voor dit moment. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met Europa, want al anderhalf jaar lang steggelen de Europese landen over een oplossing voor de Europese schulden. Afgelopen nacht was er eindelijk een kleine doorbraak op de top in Brussel. Op Groot-Brittannië na lijken alle andere 26 Europese lidstaten namelijk in te stemmen met een nieuw Europees verdrag. En daarin worden strengere begrotingsregels vastgelegd. Natuurlijk was Angela Merkel liever als een verenigd Europa naar buiten gekomen. Zo zei ze vanmiddag na afloop van de top. Schauen Sie, als Europäerin denkt man in 27. Bezüglich der Substanz, die we für den Euro erreichen müssen, is der Weg über die Verträge en der Weg in dem extra verdrag van de Substanz her gleiche. We hebben dat bereikt wat we voor de euro voor richtig en wichtig We hebben datgene bereikt, wat we voor Europa en de euro als goed en belangrijk zien, zo zei Merkel. Joris van Poppel is in Brussel. Joris, eh, maar ja, het feestje van Merkel is toch een beetje verpest door Cameron. Nee, niet echt eigenlijk hoor. Duitsland en, en, en Frankrijk hebben altijd gezegd, het liefst doen we het met 27, maar met 17 kan ook. En er zijn er nu uh, uiteindelijk 26 die uh, voor dat nieuwe euroverdrag zijn en maar eentje die niet meedoet en dat is uh, Cameron. Maar is, ja, is dit nou een Brussel's optimisme? Want er is er toch eentje gewoon met slaande deuren uh, weggegaan? Ja, voor binnenlands gebruik heeft Cameron het heel goed gedaan natuurlijk. De Britse tabloids, ik zag, net, ik zag net The Sun, die heeft op zijn website groot staan dat Cameron Europa echt in opstand is gekomen tegen Europa. En dat doet het natuurlijk altijd goed in Groot-Brittannië. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je, toch ook, je ziet toch ook de vraag, en ook in de Britse pers, van wat heeft Cameron nu eigenlijk, wat heeft hij eraan gehad? Hij is eigenlijk in zijn eigen zwaard geval. Hij heeft vannacht gedreigd met een veto. Dat wordt niet zo heel vaak uitgesproken hier tijdens stoppen. Uh, hij wilde de, dat de City van Londen, al die banken daar, die financiële instellingen, dat die, uh, die wilden die uitzonderen van het Europese uh, toezicht. Ja, dat was een enorm dreigement, een veto, enorm zwaard. Dat, dat maakte absoluut geen indruk op Angela Merkel. Die heeft gezegd, nou ja, dan doen we het wel gewoon zonder de Britten. Want dat, dat Europese toezicht, dat is al lang geregeld. Uh, daar Kom je niet onderuit om met een veto te dreigen? Dus eigenlijk staat Cameron met lege handen nu. Ja, goed, maar uh, in, in, hij heeft het gevoel dat hij het goed heeft gedaan. Aanvankelijk trouwens uh, waren er nog wat landen, waaronder onder andere uh, Hongarije, die iets hadden van: nou, misschien moeten we ons maar bij die Britten uh, aansluiten. Maar die uh, twijfelen uh, in de loop van de dag niet meer. Nee, die zijn onder druk gezet natuurlijk om ze toch bij de rest van de Europese familie aan te sluiten. Dat hebben ze nu gedaan. Al, al hebben, nou ja, dat zijn landen die geen euro hebben. En die hebben nu verklaard dat ze de optie openhouden om toch mee te gaan doen aan het nieuwe verdrag. Uh, dat moeten ze natuurlijk nog uh, met hun uh, achterban uh, thuis met de parlementen gaan ze dat nog allemaal uh, bespreken. Dus dat is nog niet helemaal helder. Maar het is wel helder dat het nu echt 26 landen tegen 1 is. Dat ja. Groot-Brittannië echt is uitgeschakeld. En dat nieuwe verdrag, hoe gaat dat? Verder liggen de teksten nu op tafel? Nee, nog niet. Uh, en dat is ook meteen de onzekerheid die er nog in zit. Het is de bedoeling dat het in, in maart de teksten er wel liggen. Dat ze dan ondertekend worden. Misschien hier en daar nog een referendum. En de parlementen moeten er zich er nog over uitspreken Alsof natuurlijk. het diks is. Dat is, nou ja, hier wordt daar niet heel veel aandacht aan besteed, kan ik je zeggen. <laughs> Uh, het is wel zo dat, uh, nou ja, omdat er nog niks op papier staat, hoor je ook verschillende verhalen van wat er nu daadwerkelijk uh, gaat komen. Bijvoorbeeld een van de ideeën was om iedere maand een Europese top te gaan organiseren, zo'n eurotop speciaal voor de landen. Nou ja, sommige landen vinden dat een heel goed idee en, en willen dat juist in dat verdrag hebben. Nederland uh, vindt dat uh, eigenlijk wat te veel van het goede, alleen op kiezersmomenten zou je dat uh, moeten doen. Uh, dus, nou ja, en dan heb je het ook nog over de rol van het Europese Hof van Justitie, de rol van de Europese Commissie. Iedereen zegt hier dat, dat de bedoeling is dat dat allemaal in dat verdrag komt, dat die ook mee mogen doen. Maar ja, de Britten vinden van niet en die gaan er ook over, want die zitten ook in al die instellingen. Dus nou, dat gaat de komende maanden gaat dat nog juridisch, juridisch zwaar geticht worden. Ja, want de Britten ze zijn wel weggelopen, maar ze praten toch op een of andere manier nog een beetje mee. Ja, ze zijn nog steeds lid van de Europese Unie natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, nog geen teksten. Betekent dat dan dat de regeringsleiders opnieuw bij elkaar komen? Wie, wie gaat dit verdrag schrijven? Dat zal de komende weken en maanden zal dat gebeuren. Op, eerst op ambtelijk niveau en dat zijn ook de ministers van Financiën zullen daarbij betrokken zijn, de Europese Commissie. Het was aanvankelijk het idee, deze, dat het ook vannacht op, om vanavond nog door te gaan met deze top. Om dan alvast de eerste, eerste zinnen op papier te zetten, maar daar heeft iedereen van afgezien. Het is zo laat geworden dat iedereen nu ondertussen al op weg is naar huis. Ja, precies, maar voor de kerst wordt het niet meer. Uh, ik hoop dat er geen eurotop meer is voor de kerst, maar ik <laughs> kan het niet garanderen. Ik hoop het voor jou ook. Dankjewel voor dit moment, want hij heeft namelijk de hele nacht doorgehaald. Joris van Poppel was dat, vanuit Brussel. wordt hij het wel, of wordt hij het niet? We vroegen het hem maar weer aan hemzelf. Minister Donner, en u hoort zo duidelijk zijn reactie. Wijnand Zwaan is bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, je zei het net, had je het over een kettingbotsing? Ja, op de A2, te zuiden van Den Bos. Maar op zich wel goed nieuws, want de rijstroken zijn weer vrij. De file is nog wel vrij lang, van Den Bos naar Eindhoven... tussen Knoopend Empel en Vught, 8 kilometer. Maar je hoeft er in ieder geval niet meer voor om te rijden. En dat allemaal in een vrij normale spits... met de meeste drukte rond Utrecht. Verder staat er nog een lange file op de A50... van Arnhem naar Os, voor Knoopend Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... Soms is het nieuws al lang bekend, maar is het wachten op de officiële bevestiging. Zo ook de benoeming van minister Donner als vicepresident van de Raad van State. Zelfs zijn opvolging als minister van Binnenlandse Zaken is al beklonken, zo bleek deze week. Dat moet de Zuid-Hollandse CDA-gedeputeerde Lisbeth Spies worden. Verslaggever Michiel Breedveld probeerde vanaf, vandaag, na afloop van de ministerraad, opnieuw, als eerste, de officiële bevestiging te krijgen. Minister Donner, goedendag. Ik begrijp dat uw opvolging reeds geregeld is in CDA-kringen. Luister dus, u heeft nu inmiddels zo vaak bericht dat ik wegga... dat je het haast zou gaan geloven. Uh, maar ik neem het uit de krant. Eh, vorige week zei u van u raakt steeds verder van de waarheid. En ik heb juist het omgekeerde gevoel... dat we steeds dichter bij het, uh, de waarheid komen. Waarschijnlijk volgende week. Er stond laatst een hoofdartikel in Vrij Nederland, dat je ook niet op je gevoel af moet gaan... maar op je hersens. Goedendag, minister Opstelten. Even heel concreet, ik ken iemand die gesolliciteerd heeft. Oh ja. Die heeft nog geen afwijzingsbrief gehad. Um, nou, dan is er nog, is er nog hoop. hoop? Dan is er nog hoop. Nee, iedereen krijgt natuurlijk een, een, of een aanstellingsbrief, een kb... Dat is er eentje dan, hè? Of een, of, een, of een afwijzingsbrief, maar wel op tijd. Het is dus een signaal dat ik de spanning erin hou. Dat kunt u namens mij aan betrokkenen doorgeven. Is dat dan een brief ondertekend door de koningin zelf? De, af, de afwijzing? Lijkt me niet, want dat, dat, dat zal ik dan doen namens het kabinet. Ja. En de aanstelling? Dat is een kb, ja. Koninklijk besluit? Ja, absoluut. Koninklijke kan niet. Volgende week, hè? Nou, dat weet ik niet. Weet ik niet. ik uh, hou de spanning erin. Ik heb uh, gezegd, het is wel voor het, uh, voor het uh, reces. Ja, we houden de spanning erin. We spreken daar elkaar nader over. Zeker. Graag. Dag. Het reces is volgende week volgens mij. Er is dus een hoop voor die sollicitant. En wie is dat dan? Nou, het is onze eigen NOS-collega Martijn van der Zanden. Die heeft gesolliciteerd. Hij wacht nog op bericht. Hoop misschien tegen beter weten in dat hij ook uitgenodigd wordt voor een gesprek. Staat altijd wel weer goed op je cv. De overheid moet veel transparanter zijn naar burgers. Want het recht op de waarheid moet eigenlijk ook een mensenrecht zijn. Dat zegt de man die alles weet van onafhankelijk onderzoek over veiligheidskwesties. Pieter van Vollehoven. Hij hield vandaag de Max van der Stoel lezing in Tilburg. Goedemiddag meneer van Vollenhoven. Dag, goedemiddag. Waarom moet het een mensenrecht zijn? Nou, ik vind eigenlijk als je ziet hoe gecompliceerd onze uh, maatschappij is geworden. Maar we noemen onszelf wel een democratie. En de kenmerkende eigenschap voor een democratie is dat we open en transparant over allerlei zaken willen kunnen beslissen. Maar je kan alleen maar beslissen als je weet wat er precies gebeurd is. Dus daarom vind ik dat de burgers recht hebben om bij ernstige gebeurtenissen... om te weten wat er precies is gebeurd. Ja, als ik u zo hoor, dan denk ik... hij is niet echt uh, tevreden over de manier waarop het de laatste tijd is gegaan. Nee, kijk, in Nederland zijn we zeer bevoorrecht, Maar U moet denken, alle andere democratische landen kennen wij. Kijk, als je die waarheid erachter de achterhalen, denken de meeste mensen dat een strafrechtelijk onderzoek... een geëigend instrument is om de waarheid te achterhalen. Maar dat is helemaal niet het geval. Ook het strafrechtelijk onderzoek is qua waarheidsvinding beperkt. Het is erg gefocust op er strafbare feiten zijn gepleegd. En ook in de civiele rechten zie je ook dat de rechter afhankelijk is... van de vordering van de eisen. Dus het onafhankelijk onderzoek is inderdaad het enige onderzoek wat in staat is status om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Hmm. En de andere landen beschikken daar helemaal niet over. Dus ik vind dat de burgers echt het recht hebben... om te mogen weten wat er zich heeft afgespeeld. Ja, en hoe wilt u, behalve natuurlijk uw pleidooi uh, daarvoor... hoe wilt u dat uh, bewerkstelligen? Moet dat via de internationale gremia op een of andere manier geregeld worden? Nee, dat is juist. Dus we gaan hier uh, via de landenorganisatie Mensenrechten in Nederland... ga ik eens proberen te bewerkstelligen... om te kijken hoe de andere mensenrechten zijn ontstaan. Want als je nog eens kijkt naar het Europese voor de rechten van de mens. Dan zie je eigenlijk, als je daar nog eens kijkt, dat een recht op de waarde best in zou passen. Dus ik moet goed bekijken hoe die andere rechten tot stand zijn gekomen, welke weg je moet bewandelen om daarvoor in aanmerking te komen. Dus dat proces, dat is eigenlijk, daar heb ik het voor het spartsel gegeven, eerst hier deze middag ja, in Tilburg. Heeft u al een beetje bijval uh, uh, gekregen daarbij? Dat is, nou, dat is wel een goed idee van die van Vollenhoven. Nou, wat je ziet eigenlijk bij burgers en ook bij journalisten, dat de, de, de waarheid te achterhalen, hen zeer aanspreekt. Omdat je eigenlijk ziet... de maatschappij is die zit helemaal niet op de waarheid te wachten. Ja, willen we willen wel een waarheidsonderzoek... mits je dat zelf gewoon goed kan controleren... wat eruit komt. Dus zo zit de maatschappij... elkaar. Dus de, het recht op de waarheid... spreekt heel veel mensen aan. Dus dan moeten we eens kijken of we dat gestalte kunnen geven. Dus het onafhankelijk onderzoek... wij zijn bevoorrechten, Misschien zouden we er nog meer... gebruik van moeten maken in, in, in Nederland. Maar ik, ik merk ook... in andere landen gaat dat heel moeizaam tot... helemaal niet. Ja, nee. nee het is ook een hele andere manier van de tegenaan kijken. Want wat u zelf al zei, we zijn natuurlijk altijd uitgegaan van de rechtsstaat. Dat we dat moesten bewerkstelligen. En de rechtsstaat heeft niet altijd belang bij... Uh, uh, nou ja, heeft alleen maar belang op het moment dat er strafbare feiten zijn gepleegd heeft. Kijk, zo is het. Kijk, het strafrechtelijk onderzoek heeft altijd gezegd uh, wij willen precies weten wat er gebeurd is. En dat is ook zo. Het strafrechtelijk onderzoek wil het ook weten. Maar uiteindelijk bij de strafrechter, als de zaak voorkomt, wordt de werkelijkheid of de waarheid wordt beperkt door datgene wat de lasten wordt gelegd door het officier van justitie. Dus de strafrechter wordt in die waarheidsvinding zeer beperkt. En de civiele rechter ook. Die is beperkt tot de vordering van de eisen. En zij hebben vroeger gezegd, oh nee, onafhankelijk onderzoek, dat er waarheidsvinding, het domein van het onafhankelijk onderzoek zijn, dat is zeer bestreden. Maar later heeft me ingezien dat het onafhankelijk onderzoek voor de werkelijkheid achterhalen een heel nuttig instrument is. Maar andere landen moeten we daar nog van overtuigen. En het is de makkelijkste overtuiging zou zijn als het Europees verdrag voor de rechten van de mens zou zeggen... Nee, de burgers hebben recht op de waarheid. Dat zou enorm... Uh, uh, Bewerkstelligen dat er meer onafhankelijke onderzoeken zouden gaan komen. Ja. De waarheid en niets dan de waarheid, nou ja, daar, daar gaan we voor. Uh, ook namens de journalistiek, meneer Van Volhoven, Ik ja. dank u wel. Ja, fantastisch. Dank voor uw steun. Dag. Dag. Hij is er dus niet geweest. Of althans, uh, uh, zeker niet bij politie en justitie, dat ze dat weten. De snelwegschutter heb ik het erover. Die in augustus en september van dit jaar voor zoveel commotie zorgde. Was geen schutter. Maar wat of wie het wel was, dat weten we ook niet. Dat is zo'n beetje de conclusie. Geen schutter, wel veel autoruitschade. En vooral geen absolute duidelijkheid. Dames en heren, goedemiddag. Uiteindelijk was in de titel van de uitnodiging van de persconferentie... al duidelijk wat de uitkomst van die persconferentie zou zijn. Ruid van Rotterdam. Het woord snelwegschutter zat er al niet meer in, in die rapportage. Een half uur lang werd er uitgelegd hoe ze onderzoek hebben gedaan... en wat ze allemaal zijn tegengekomen. Het begon in augustus van dit jaar. De verkeerspolitie van het KTD kreeg uh, einde van de middag... een aantal meldingen van uh, gebroken achteruit op de, op de snelweg A13... tussen Rotterdam en Den Haag. Uiteindelijk waren een hele hoop tips. Uh, in de eerste plaats, volgend op de 600, iets meer dan 600 zelfs tips... die zijn gevolgd. Naar aanleiding van de berichtingen in de media... en ook de oproep die we toe hebben gedaan... er is zelfs een beloning uitgeloofd voor een eventuele gouden tip. En 179 incidenten zijn er uiteindelijk onderzocht. In een van die gevallen, een zo'n incident bij Almere... heeft het ook geleid tot aanhoudingen, omdat in de directe omgeving... Eh, drie mannen met een luchtdrukwapen waren gezien op de weg... en hadden ook daarmee geschoten. En die zijn aangehouden en er is uitgebreid onderzoek naar geweest. En uiteindelijk is het zo dat deze drie nog aan het incident, nog aan de andere incidenten... volgens nog te koppelen zijn als verdachten. Ze zijn uiteindelijk ook bij de glasbranche terechtgekomen. Uiteindelijk was daar ook de conclusie... dat er wel heel veel ruiten sneuvelen zo door het jaar heen. Geëxtrapoleerd naar de cijfers van Nederland... betekent dat dat in die periode van januari tot augustus... alleen al aan achteruit- en zijruiten... er bijna zo'n 65.000 ruitbreuken zijn. Dan moest er worden uitgesloten of er statisch geschoten was, stilstaat of rijdend geschoten was. De eerste plaats is een van de conclusies van het NRV dat een statische schutter onwaarschijnlijk is. Hoe lijkt. opzettelijk zou het nou toch allemaal geweest kunnen zijn? Dus we hebben geen enkele getuigenverklaring die dat staaft. Er is ook geen enkel spoor gevonden van een projectiel. Op geen van de onderzochte ruiten zijn spoor gevonden van munitie. Eigenlijk zeggen we er is geen enkel spoor dat is overgebleven waarbij we opzet zouden moeten vermoeden. Dat zegt de politie van het Openbaar Ministerie. Zeggen ze van ja, het was nodig om op zo'n grote manier... met zoveel mensen zo uitgebreid onderzoek te doen. En als het opnieuw zou gebeuren, zouden ze dat toch wel weer opnieuw doen ook. We kunnen na vier maanden intensief onderzoek al met al concluderen... dat het niet waarschijnlijk is dat sprake is geweest van een schutter of schutters. Toch was er alle aanleiding voor dit onderzoek. Wanneer zich opnieuw opvallende glasbreukincidenten zouden voordoen... zullen die daarom nog steeds serieus worden genomen en worden onderzocht. Maar echt geschoten, dat is er geloof ik niet. Nou ja, met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Zoals dat, dat dan heet. Ja, ja zo, wel. zo heet dat. Joris was dat. Joris van de Kerkhof. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van je zorgverzekering? Een paar vragen.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 De Nederlandse bank zei vandaag dat de groei bijna tot stilstand komt... en volgens ingewijden houdt het kabinet rekening... met extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro. De grootste onderwijsvakbond van Nederland, de AOB... gaat staken tegen de urennorm in het voortgezet onderwijs. De minister wil de zomervakantie een week inkorten... en het aantal lesuren houden op 1040. Volgens de AOB stelt de minister onwerkbare eisen... zonder extra geld te geven. Er is nog geen datum voor de onderwijsstaking. En in het Rijnmondgebied is op verschillende plaatsen overlast ontstaan door het hoge water. In een paar steden zijn straten en kelders ondergelopen. Bij Capelle en Krimpen aan de IJssel is de Hollandse IJsselkering gesloten. De hoge waterstand komt door de combinatie van westerstorm en de vloed. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. het Hiemstra. Er zijn grote verschillen in het land. In het noorden van Friesland en Groningen regent het al een groot deel van de dag. In de rest van het land is het zo goed als droog. De waait uit het westen is matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. Vanavond en vannacht blijven buien overtrekken in het noorden van het land, maar elders is het droog en helder. Het wordt ook behoorlijk koud, dichtbij zee een graad of 4 en landinwaarts net boven 0. Op enkele plaatsen vriest het een graad. Morgen is het een aardige dag, in het noorden nog wel een bui, maar elders droog met zonnige perioden. De zuidwestenwind is matig boven land. Op het IJsselmeer en aan de kust vrij krachtig tot krachtig windkast 5 tot 6. Het is wel aan de koude kant met 5 of 6 graden. Zondag is het ook droog en vrij koud. Zondagochtend kan het lokaal opnieuw een graadje vriezen. Maar overdag schijnt de zon geregeld. Na het weekend wordt het weer wisselvalliger en ook weer zachter. ANNB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale vrijdagmiddagspits... Het is vooral langzaam rijden op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Wat verder nog opvalt is de lange file op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Tussen knooppunt Empel en Vught, 12 kilometer. Had te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij zoetenbouden rijn -Dijk. Levert 7 kilometer file op, de linkerrijstrook is dicht. Erg lang is de file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Papendrecht, 12 kilometer. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen de Alfred Hoenderloo en Knoopend Beekbergen, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En een van de langste files staat op de A50, Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk, 10 kilometer.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 Tijdens rechtszaken mag er slechts beperkt gefilmd worden... maar de media willen het liefst alles laten zien. Leidt dat tot een beter begrip van de rechtspraak... of bevredigt dat vooral onze sensatiezucht? De waan van de dag, vanavond, tien voor negen... bij de Varen op Nederland 2. Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Ook je hippe ski-outfit, nu tot 15% korting... Eerstweekam.nl Het NOS Radio 1-journaal ook te beluisteren en te bekijken via NOS.nl. En dan kunt u het verhaal lezen over de elf Duitse koeien die vandaag door een Limburgs dorp renden. Het is goed afgelopen, dat wel. Na 54 verhoren van in totaal zo'n 93 uur netto... verdeeld over vijf weken, zit het erop. We hebben het over de openbare verhoren van de commissie De Wit. Dat is die commissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Vandaag hadden ze twee man te gast, nou misschien nog wel meer... in ieder geval twee belangrijke mensen. De minister van Financiën en Klaas Knot... de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Welke Boom heeft het allemaal gevolgd... en Klaas Knot had een zakje met geld bij zich. Ja, dat was een uh, meevaller voor het kabinet... en voor iedereen dacht dat de bankencrisis ons heel veel geld heeft gekost. Want um, volgens Klaas Knot mogen we ervan uitgaan... dat de overheid de komende jaren alle miljarden... en dat zijn er tientallen die in de banken zijn gestopt om ze overeind te houden... dat al die miljarden maar zeker terugvloeien in de staatskas. Misschien zelfs met een kleine winst. Ik zou ook willen zeggen als het gaat om de inzet van die belastingmiddelen... dat wij zijn veel instrumenten gebruikt. In totaliteit is er een belangrijk bedrag ingezet. Als we over een paar jaar kijken na de totaliteit, dan ben ik er eigenlijk van overtuigd... dat de Nederlandse overheid er heel goed uh, zal uitspringen. Dus dat het totale bedrag gewoon zal terugkomen... met misschien wel een plus uh, daarbij. Ja, en dat was een onverwachte uitspraken van de president van de Nederlandse bank. Want uh, met name de redding van ABN AMRO... waar zo'n uh, 25 tot 30 miljard in is gaan zitten... ja daar wordt allerwege van betwijfeld of dat geld ooit terugkomt. Want de bank is nu nog maar zo'n 8 à 9 miljard waard. Nou ja, volgens Knot hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Hij verwacht dat het allemaal terugkomt... al wilde hij het na afloop overigens ook geen belofte noemen. Nee, Maar dat is natuurlijk wel de vraag waar het een beetje om draait. He. Heeft het eigenlijk niet allemaal veel te veel geld gekost... Uh, die redding van, uh, van de banken? Wat vindt de huidige minister, Jan Kees de Jager, daarvan? Nou, um, wat dat betreft had hij uh, slecht nieuws voor de commissie. De commissie vindt inderdaad ook dat uh, die, die bankencrisis... dat hoor je in heel veel verhoren terug... dat de redding van die banken veel te veel geld heeft gekost. Commissievoorzitter Jan de Wit van de SP wilde vandaag van de jager weten... of er niet een grens is, een financiële grens, aan het redden van banken. Maar de jager zei, als er een systeemcrisis dreigt... een crisis waarbij niet één bank, maar het hele financiële stelsel... dreigt in te storten, dan is er eigenlijk geen grens... aan wat de overheid moet doen. Als je dan tot de conclusie komt, als dit gebeurt, ja, dan, dan, dan is de totale financiële stabiliteit in gevaar. De repercussies daarvan zijn zo draconisch dat je dan wel moet handelen eigenlijk. Als je concludeert dat dat is, ja, dan zul je als minister heel ver moeten gaan. Omdat uh, de vertrouwenseffecten die volgen op, het, uh, op een financiële crisis... zijn vele malen groter dan de kosten uh, die uh, je moet maken om die stabiliteit te waarborgen. Ja, het redden van een bank als een systeemcrisis dreigt... is dus volgens de jager altijd goedkoper dan uh, die systeemcrisis laten ontstaan. En die uitspraak van de minister moet voor de commissie een kleine tegenvaller zijn omdat de commissie hoopt dat het goedkoper kan, het redden. Nou ja, en volgens de jager zijn er dus veel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De wetgeving is veranderd of wordt veranderd, het toezicht is verbeterd. Maar het kan dus zomaar weer gebeuren dat de staat miljarden in een bank moet pompen... om een systeemcrisis te voorkomen. Nou, heeft de commissie een beetje het gevoel dat de onderste steen boven is nu? Um, in grote lijnen wel, maar er ligt nog een heel lelijk vuiltje over, boven tafel... want er is nog steeds onduidelijk wat de redding van ABN AMRO nou precies heeft gekost. En dan gaat het om een verschil tussen 30 of circa 24 miljard. Het uh, punt is dat er na de redding nog eens 6 miljard in de bank gestopt moest worden... en onduidelijk is of de overheid dat nou, destijds al wist dat dit nodig was. En ja, 6 miljard, dat is geen klein bier, een bedrag met 9 nullen. Betrokkenen spreken elkaar tegen. De commissie probeert het de komende weken alsnog vast te stellen... hoe het nou precies zit, voordat eind maart het onderzoeksrapport wordt gepresenteerd. Een extra ingelast verhoor om hier achter te komen is volgens De Wit niet uitgesloten. Maar vooralsnog hebben we het laatste verhoor dus achter de rug. Want zeker is dat Belgische bankiers van Fortis niet naar de commissie willen komen. En de commissie gaat nu dus denken en schrijven. En dan moet in maart dat eindrapport klaar zijn. Horen we weer van je, misschien ook wel voor die tijd nog. Wilco Boom was dat. In Utrecht zijn verspreid over de stad tentenkampen opgedoken... waar dakloze polen en ook uitgeprocedeerde asielzoekers in slapen. Zij kunnen niet terecht in de daklozenopvang. Utrecht vangt daarin alleen daklozen op die recht hebben op, uh, op opvang... omdat zij uit de regio Utrecht komen. Sinds juli heeft de gemeente dat beleid aangescherpt. Rina Beers is van de federatie Opvang. Goedemiddag. Goedemiddag. De tentenkampen in Utrecht. Kijkt u daar trouwens van op? Daar kijken wij wel van baas van op, ja. Wij kennen dat niet... Uh... We hebben geen bericht uit de rest van Nederland... dat daar kampen opduiken van dakloze mensen. Nee, Komt dat elders in Europa wel voor? Ja, eh, toevallig weet ik dat bijvoorbeeld in Edinburgh... een, een, een kamp is ontstaan van zo'n 160 mensen uit uh, Polen, Litouwen, Estland. Uh, mensen die uh, niet meer terugkomen kunnen of willen. Ja, en, in, in, in, uh, sorry, en in Utrecht dus. Uh, en de rest van Nederland, heeft u daar signalen verder van? Nee, uh, eigenlijk niet. Eigenlijk zien we dat in uh, de rest van... Uh, we, hebben, uh, we regelmatig uh, inventariseren we even bij de leden... Van of er problemen zich voordoen. En we zien eigenlijk dat het om kleinere aantallen gaat... met uitzondering van Utrecht en Den Haag. Dat is eigenlijk al een paar jaar dat Utrecht en Den Haag... uitspringen voor wat betreft aantallen mensen... Die, uh, ja, die op straat terechtkomen. Komt dat omdat Utrecht het beleid heeft aangescherpt? We zien wel dat de regiobinding, hè, zoals dat u net uitlegde ook, dat dat absoluut een factor is waardoor mensen niet meer in de opvang terecht kunnen. En um, volgende maand is in de, in de Tweede Kamer nog een extra verscherping van de wet maatschappelijke ondersteuning uh, aan de orde. Waarbij ook uh, EU-onderdanen die werkloos zijn worden uitgesloten van maatschappelijke opvang. Dus wij verwachten dat het ook nog, nog slechter zal worden dan het nu is. Maar die regiobinding is echt een probleem aan het worden. Ja, en dat is iets specifieks van, van Utrecht, want dat is, uh, maar misschien ook wel in Den Haag. Ja, nou, regiobinding speelt door heel Nederland en dat betreft over het algemeen uh, uh, ja, gewone Nederlanders, zal ik maar zeggen, Amsterdammers die niet in Rotterdam terecht kunnen. Maar als je kijkt naar uh, de Oost-Europeanen, die groepen zien we vooral in uh, Den Haag en Utrecht als het gaat om omvangrijke groepen. In andere steden is het 10, 15 mensen. Ja, nou ja, goed, dat, dat blijft wat behapbaarder. Ja, nou ja, ik begreep dat Utrecht daar natuurlijk ook heeft ingevoerd... omdat er, zij dachten dat er sprake was, toen ze nog een coulanterbeleid hadden... dat er sprake was van een soort aanzuigende werking. Dat Polen uit alle hoeken en gaten van Nederland daar naartoe kwamen. Da dat wij daar geen zicht op hebben of dat een aanzuigende werking heeft gehad. We weten dat een aantal steden uh, wat uh, langzamer is geweest met het invoeren van die regiobinding, dus dat iedereen daar nog terecht kon, Nijmegen bijvoorbeeld, maar toch is daar niet die aanzuigende werking uh, opgetreden. Dus of dat de verklaring in Utrecht is, dat weet ik niet. Nee. Heeft u wel zicht op hoe het met die mensen überhaupt gaat in die tentenkampen? Nou, niet goed. Uh, wat ik gezien heb, maar dat heb ik ook van het internet, moet ik zeggen, en van, uh, van de uh, mensen daar uit, uh, uit de regio, is dat het niet echt tenten zijn, maar vooral zeilen en dozen en uh, uh, veel rommel uh, uit afvalmateriaal samengestelde soort van onderkomens. Uh, dus dat kan nooit goed zijn in deze weersomstandigheden. Nee, en kunnen die mensen helemaal nergens anders dus terecht? Uh, op dit moment, nou, het enige wat zou kunnen is caritatieve is inzet. Kerken bijvoorbeeld, diakonieën willen nog wel eens uh, opvang uh, bieden, uh, maar als zij niet van de gemeente Utrecht in de Utrechtse opvang mogen... dan zijn er niet zo heel veel plekken waar ze terecht kunnen inderdaad. Nee, en er valt helemaal verder niks aan te doen. U kunt er ook niks voor doen. Nou, kijk, de, de vier grote steden hebben al eerder aan, het, aan de, het kabinet gevraagd... om iets te doen met mensen voor wie geen uh, legale oplossing is. Dat kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. Uh, het zijn ook dit soort mensen, zeg maar, die in het uh, arbeidsmigranten zou je kunnen zeggen. De hele commissie van de Tweede Kamer die zich met die arbeidsmigranten heeft bezig gehouden. Daar moet een oplossing voor komen... Maar de gemeente is het wettelijk niet toegestaan deze mensen op te vangen... maar ze krijgen er ook geen uh, mogelijkheden voor aangeboden wat er dan wel kan. En een deel van deze mensen zal waarschijnlijk ooit toch terug moeten... naar het land van herkomst, omdat ze hier geen perspectief hebben. Begrijp het, Mevrouw Beers, ik dank u wel voor de uitleg. Rina Beers was dat van de federatie Opvang. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de bedrijfsleiding van chemiepak Moerdijk verantwoordelijk is voor de grote brand begin dit jaar. Dit ondanks een bekentenis van een ex-werknemer die toegaf dat hij de aanstichter is. Op een eerste zitting vanmiddag in Breda, een zogenoemde regiezitting, zat het Openbaar Ministerie dat het ontdooien van een pomp met een gasbrander typisch bedrijfscultuur was en dus niet de werknemer valt aan te rekenen. De advocaat van de directie, Ronald Drent, is stom verbaasd over dat besluit. Ik vind dat um, gelet op een ontwikkeling in dossier, een toezegging richting uh, een meneer die later uh, blijkt de, uh, eigenlijk de hoofddader te zijn van de voorzaken van de brand, een toezegging in mei van dit jaar. Een productiemedewerker, uh, meneer Mohamed, die met een gasbrander een pomp probeert te ontdooien? Zo so is het, een toezegging richting hem op voorhand van meneer, wat u ook zegt... U, komt, u, u wordt nooit meer vervolgd, u wordt nooit meer verdachte. En feitelijk dus, we houden u dus altijd... en onder alle omstandigheden weg bij de rechter, want daar komt het op neer. Ik vind dat die toezegging zodanig ingrijpt... in de fundamentele rechtsbeginselen van strafvordering, van het strafrechtssysteem... dat dat uh, moet uh, leiden tot een opblaasactie uh, uh, van de hele zaak. U vindt het gek dat degene die met die gasbrander in de weer is geweest... dat die niet hier zit? Maar wel de leiding van het bedrijf. Ja. Wel mijn cliënt verantwoording roept, de directeur van Chemiepak. Die notenbenen op de. He, hij wordt, die wordt vervolgd voor, het, voor ingewikkeld uh, dat hij verantwoordelijk is voor het ontstaan van de brand op 5 januari met die brander. Terwijl een man gewoon in, uh, op, op, op de ski stond in, uh, in, in Oostenrijk. Is het zo dat deze zomer tijdens verhoren eigenlijk het Openbaar Ministerie is geconfronteerd met die bekentenis? Uh, deze meneer die gaat op een moment al of niet onder invloed van die toezegging in mei. Gaat die zeggen, ja, ik heb, het, ik heb het gedaan, hoor. De toezegging namelijk van, nou, we gaan u toch niet vervolgen. Zo is het. Ja. En kennelijk is dat uiteindelijk ook mede aanleiding voor hem geweest... om te zeggen, nou, dan kom ik maar met mijn verhaal. Hij heeft er even over na moeten denken, maar dan komt hij met zijn verhaal. Ja, en dan geeft hij het gewoon allemaal toe. De persofficier is mevrouw Bakker. De verdediging vindt dat nogal gek, hè? Dat de man die uiteindelijk heeft gezegd deze zomer... en daar werd het Openbaar Ministerie natuurlijk ook mee geconfronteerd... van, ja, daardoor is het gaan branden, met die gasbrander dat die man hier helemaal niet zit. Uh, de reden daarvoor is dat wij vinden dat de verantwoordelijkheid ligt bij de, bij de bedrijfsleiding. En niet... uh, het had ook een andere medewerker kunnen zijn. Het had ook een andere medewerker kunnen zijn, omdat uit het onderzoek is gebleken... dat dit een manier van werken was die wel vaker voorkwam. Het lag niet alleen aan de gasbrander, het lag aan een hele, alle omstandigheden, de hele manier. Het omgegaan met uh, allerlei uh, veiligheidsrisico's en uh, veiligheidsvoorschriften. Nu dat toch zo op tafel komt te liggen... dat deze Mohammed uh, met een gasbrander is bezig geweest... bestaat er nou toch nog een kans lopende deze zaak, dat hij alsnog wordt aangehouden. Zoals het stand van zaken nu is, gaan wij hem niet als verdachte aanmerken. We gaan hem niet vervolgen. En als hij wel wordt aangehouden, dan zou ik gewoon heel, goed, heel snel een goede advocaat uh, nemen. Of misschien heb je niet eens zo'n hele goede advocaat nodig. Want die kan met, de, met die toezegging zwaaien die op papier een papiertje staat. pakken, zegt u. De groeten, kijk eens officier, u heeft het toegezegd, toe gezegd. Dus ik ben weer eens weg en ik neem meneer mee. En dan hoeft de rechter niet lang over na te denken, want die toezegging is glashelder. De verdediging vindt het dus raar dat deze zomer al aan werknemer Mohammed is beloofd dat hij nooit vervolgd zou worden. En dat dan daarna pas de bekentenis kwam dat door zijn ongelukkig handelen de zaak in de fik is gegaan. In maart gaat de zaak verder en de verdediging hoopt dan dat het openbaar ministerie vanwege die deal niet ontvankelijk wordt verklaard en dat de bedrijfsleiding vrij uitgaat. Het verslag was van Mayno Remmers. Voorgoed verloren. Is de euro gered of voorgoed verloren? Zo dadelijk krijgt u daar wellicht een antwoord op van een econoom. Er zat één dipje in, denk ik. Er zat één dipje in, Maino. Maar er zaten meer dipjes in deze uitzending. Komt allemaal goed, jongen. Wijnand Zwaan met dipjes op de weg. Zeker, het is een vrij normale spits, maar toch een aantal problemen wel. Bij Den Bosch richting Eindhoven staat 8 kilometer bij Vught. Is daar een ongeluk gebeurd? De weg is weer vrij. Op De A4 van Den Haag naar Amsterdam, ook een aanrijding bij Hoogmade, Levert gelijk 10 kilometer fieden op. De linkerrijstrook is dicht. En de A15 springt eruit van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht 15 kilometer fieden. En dat komt door een gestrande vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Er ze nu spraken van een halfbakken resultaat op die eurotop in Brussel. Is de euro gered? Maar ja, we weten daar nog niet precies wanneer. Of is die euro verloren? Maar durven ze dat vervolgens in Brussel nog niet toe te geven? We gaan eens even analyseren wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd. Dat doen we met econoom Karsten Brzeski, werkzaam voor de ING in Brussel. Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Ja, hoe moeten we het uh, samenvatten? Euro gered of euro nog niet gered? Uh, wat is uw kwalificatie? Nou, zeker niet verloren uh, en een beetje gered of in ieder geval een goede stap genomen richting redding van de euro. Ja, en wat is die goede stap dan? Die goede stap is, we gaan naar een begrotingsunie, dus dat is nodig. Dus we, we laten zien dat gewoon de lessen zijn geleerd uit het verleden. Um, maar we hebben natuurlijk nog steeds gewoon een beetje de brandweer nodig om ook gewoon het vertrouwen van de financiële markten terug te winnen. Ja, die begrotingsunie, dat betekent dat er um, strengere spelregels komen. Ja, er komen hele harde spelregels. Dus alle lidstaten van de eurozone moeten gewoon een uh, zogenaamde schuldenrem in hun grondwetten gaan inbouwen. Dus dat is gewoon echt iets heel sterk. En er komen automatische sancties. Dus ook dat is heel fors. Maar ja, daar blijft de politiek nog steeds iets over te zeggen hebben. Nou, dus dat is een van de onzekerheden die nu nog in de komende week moeten worden onderhandeld. Dus ik blijf hopen dat de politiek er heel weinig over krijgt te zeggen. Zeker over de automatische sancties. En als dat het geval is, als dus meer verantwoordelijkheid naar Europa wordt afgestaan... dan ben ik eigenlijk heel positief en dat we wel een goede stap nemen richting begrotingsunie. Ja, want daar gaat de hele dag ook de politieke discussie over. Ik geloof dat ze overal in Europa zeggen dat er meer macht naar Europa gaat. Behalve ons eigen premier. Ja, dat is ook het moeilijke, want natuurlijk voor, voor elke politicus is het heel moeilijk op dit moment om toe te geven dat er meer macht naar Europa moet worden afgestaan. We willen dat wel voor de Grieken en voor de Spanjaarden en de Italianen, maar we moeten het ook in Nederland en in Duitsland willen. Ja, als we nou eventjes naar de beurzen uh, kijken van vandaag, hè, want dat hebben we de afgelopen maanden, wat zeg ik misschien wel het afgelopen jaar, constant gedaan. Als er iets politieks gebeurde, moest je even naar de beurzen kijken, uh, want die uh, hebben daar ook een mening over. Wat zeggen de beurzen dan vandaag? Nou, die zijn vandaag volgens mij een beetje gematigd optimistisch, gematigd positief. Um, nou, kijk, is, zoals altijd zijn we na elke top positief geweest. En nu zullen we enkele dagen duren voordat gewoon alle details uh, duidelijk zijn of juist niet duidelijk zijn. En blijf een beetje afwachten hoe de beurs gewoon de komende week gaat reageren. Want is het bijvoorbeeld helder hoe het dan met dat noodfonds is gesteld? Nee, natuurlijk niet. Hè. Er zijn nog heel, heel veel onduidelijkheden. Dus juist met dat noodfonds, er moet nu nog een nieuwe noodfonds erbij komen. Er moet nog geld naar het IMF gaan. Um, dat moet ook nog door alle nationale parlementen worden geratificeerd. Dus er, is nog, er zijn nog heel veel onduidelijkheden. En als ik in ieder geval alles bij elkaar optel... is er nog steeds onvoldoende geld om echt in die nodig grote landen als Italië en Spanje volledig te redden. Ja, want daar ging het ook de hele tijd over. Hè? Over de bezoeken met, uh, met eigenlijk euro's die afgeschoten kon worden... zodat er uh, euro's zouden neerdalen als mannen uit de hemel over heel Europa heen. Dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, dus dat uh, gaat op dit moment zeker niet gebeuren. Dus uh, daar zie je ook wel dat de financiële markten vooral kijken naar de Europese Centrale Bank. Nou, de Europese Centrale Bank is toch nog aarzelend om echt gewoon de bezoeken op tafel te leggen. Um, maar dat is op dit moment het enige wat de financiële markten echt begrijpen. Die, die Europese bezoeker die we nu hebben... is weer een heel typisch Europese bezoeker. Ingewikkeld, complex en nog een beetje onduidelijk. Ja, alsof je iets bij een warenhuis koopt... en je hebt die ingewikkelde beschrijving hoe je het in elkaar moet zetten. Zo iets ongeveer. Meneer Bresleski, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Op 9 december 1947 richtten Nederlandse soldaten een bloedbad aan in het Indonesische dorpje Rawagede. Een Nederlandse rechter heeft in september bepaald dat de regering de nabestaanden schadeloos moest stellen en excuses moest aanbieden voor deze massamoord. Met deze opdracht trok de Nederlandse ambassadeur in Jakarta vandaag naar Rawagede. En het werd een historische dag. Op behalve of the Dutch government, I apologize for the tragedy. That took place in en dan is het hoge woord eruit. In het Engels en het Indonesisch. Nederland heeft officieel zijn excuses gemaakt voor de tragedie van Rawagede, In het Engels en in het Indonesisch. I think I may say that not here today. Ambassadeur De Zwaan spreekt de excuses uit en doet dat, zegt hij, niet alleen namens de regering... maar ook namens het parlement en een groot deel van het Nederlandse volk. En has the broad support of the Dutch Ik denk dat het een hele bijzondere dag is voor Nederland. en Het is bijzonder om hier namens Nederland te mogen staan om de excuses te maken. Kater Lisbeth Zegveld kan het nog niet geloven. Nee, niemand had dit verwacht. Nee, wanneer wordt nou de verjaardingstermijn op zaken gesproken? Nooit. Nooit. In die zin heeft het, ja, het is echt ongekend. Ook de nabestaanden zijn gelukkig. Ze krijgen ieder 20.000 euro, maar dat is voor hun niet de belangrijkste. Belangrijker is dat ze het verleden nu eindelijk kunnen laten rusten. De Nederlanders hebben excuses gemaakt en ik heb ze vergeven. En nu is het klaar. Ik hoef er niet meer over te praten. Ya Ik Ik het Ik maar voor het comité Nederlandse Ereschulden is het werk met Rawagede nog niet afgelopen. Dit is nog maar het begin. Jeffrey Pondag, voorzitter van het comité, wil doorgaan. Volgens hem wachten nog tientallen andere zaken op een oplossing. Ja, één van de 76 gevallen. Dus er zijn nog 75 gevallen die moeten worden opgelost. Dat is het, ja. Pondag gaat dus door. En de herdenkingen in Rawagede ook. Excuses of niet. Het verslag was van Michel Maas. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Hier is Helene Ecker. Nieuw verdrag, Spleit Europa, kopt het parool. Begrotingspact Eurolanden drijft weg in de Europese Unie, is de grootste kop op de voorpagina van het NRC Handelsblad. Niemand in Brussel is gerust op een extra EU-verdrag, schreef die laatste krant, de NRC, verderop. De leiders Merkel, Sarkozy en Cameron zochten de ramkoers. Nu volgt een dode rit langs nationale parlementen. Our biggest problem as a nation is we seem to take a delight in being isolated. Het is de eerste van een paar duizend reacties op de BBC-website op de Britse beslissing om buiten het nieuwe euroakkoord te blijven. Op de website van de Duitse ZDF, om maar even een leuke tegenstelling te noemen... slechts enkele tientallen reacties op de berichtgeving over het nieuwe Europese verdrag. Hoe vermoeiend dit soort topconferenties is voor de deelnemers... blijkt uit een interview met Ben Bot in de NRC Handelsblad. Niemand in Nederland heeft zoveel ervaring met de Europese toppen als deze oud-minister. Bij de negende versie van een tekst heb je niet meteen in de gaten wat er is veranderd, zo vertelt Bot. Zeker niet als het erg laat is geworden. Als voorbeeld geeft Ben Bot... De top van Nice in het jaar 2000. Nadat tot s'nachts vijf uur was vergaderd, sprak hij om negen uur s ochtends de Belgische premier Guy Verhofstadt. Bot feliciteerde hem met het besluit de Eurotoppen voortaan allemaal in Brussel te houden. Is dat echt besloten? vroeg Verhofstadt. Wat leuk! Niet heel veel ander nieuws vandaag. Uh, wel bij regionale media. Alle honderd piano's die onlangs in Tilburg op straat stonden... in het kader van een kunstproject, zijn nu in rap tempo verkocht, meldt Omroep Rabant. Het oorspronkelijke idee voor deze publieke piano's was van een Engelse kunstenaar... die ze ook plaatste in New York, Londen en Berlijn. De opbrengst van de piano's gaat naar kankeronderzoek. Het bracht in de stad echt een hele leuke sfeer. Want uh, waar je normaal gewoon op station treinen hoort... Uh, vrachtwagens en auto's voorbij aan het razen, hoor je nou ook ineens muziek zeg maar. Op Twitter gaat het vandaag vooral veel over de miljonairver in Amsterdam... die dit jaar zijn tienjarig jubileum vuurt. Met veel foto's van onder andere Ruud Gullit. Niet altijd is duidelijk of dat twitteren over de beurs door de rijken gebeurt... door de miljonairs zelf of door mensen die dat graag snel zouden willen worden. Snel naar de miljonairver kondigde internetondernemer Ed de Heus een uurtje geleden aan. Ik neem dit jaar mijn Bugatti Veyron 16.4 wel. Dan ben ik net op tijd voor de champagne. En dan de column van Theodor Holman in rol. Snap jij het? Zo begint ze Colm, die een gesprekje beschrijft over de euro. Wat bedoel je? Nou, die euro. Alles. Gewoon. Wat er aan de hand is. Ja hoor, zo moeilijk is het niet. Dus als je televisie kijkt en je krijgt uitleg over wat er aan de hand is, dan begrijp je alles? Ja. Waarom staatsleningen in rente stijgen, dan weer minder worden als de ECB ze koopt, Banks, rol van de IMF, uit inflateren, dat begrijp je allemaal? Ja hoor, zo moeilijk is dat toch niet? Oh, dus daarom zie je elke avond een andere journalist aan een andere econoom vragen hoe het nou eigenlijk in elkaar zit en krijg je elke avond weer een ander antwoord. Oh, dus Theodor Holman in het Parool. Mevrouw. Dank u, zin. <laughs> Helene Ekker was dat aan de keukentafel van Huize Ekker. Goed, straks na zes uur nog veel meer nieuws. Onder andere de finale van de 100 meter Vlinderslag met Juri Verlinden.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 Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh ja, ik ook.